Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een huis in Amsterdam-Zuid zijn vier doden gevonden. De politie was afgekomen op de melding dat er werd geschoten... en trof de vier doden aan. Mogelijk was het een gezinsmoord, zegt de politie. Rechercheurs en forensie-specialisten doen onderzoek... in en rond het huis in de Herculesstraat in Amsterdam-Zuid. Iran heeft vannacht een raketaanval uitgevoerd op Doelen in Syrië. Staatsmedia zeggen dat Doelen ten oosten van de uitvraag werden gebombardeerd... en dat er doden en gewonden zijn gevallen. De raketaanval is een vergelding voor de aanslag op een militaire parade... in de West-Iraanse stad Afas. Daarbij kwamen 24 mensen om het leven... onder wie 12 leden van de revolutionaire garde. Na de aanslag riep Iran de officiële vertegenwoordigers van Nederland... Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje... omdat die landen onderdak bieden aan Iraanse oppositiegroepen.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 Een woordvoerder vraagt zich op Twitter af... wat wat voor zin heeft om een campagne te voeren... als een grote omroep het best bekeken programma... de regels aan zijn lapt. Bij een brand in een zorgcentrum in Vianen is vannacht iemand overleden. De brand ontstond om half vijf in een kamer op de derde verdieping... van het complex Hof van Batenstein. Na het blussen werd het slachtoffer in de kamer gevonden. Vanwege de rookontwikkeling werden de bewoners van een andere kamers... op de derde verdieping geëvacueerd. Dan nog het weer. Buien en een stevige noordwestenwind. Later minder buien en ook wat zon. En het wordt hooguit 14 graden. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. En ook dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertragingen is er nu op de A6, Ledenstad Muiden... zo'n 10 minuten tussen Almere-Buiten en Almere-Haven. 20 minuten vertraging op de A27 Almere-Utrecht... tussen Almere-Hout en Knoopend-Eemnes. Op de A44 richting Amsterdam... tussen Kaagdorp en de afrit Oude-Wetering, 3 kilometer. En verder op de N9, Den Helden-Alkmaar... zo'n 5 minuten vertraging tussen Egmond en Heilo. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, naar uh, uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, er is uh, voldoende te kijken voor je. Luisteren doe je trouwens via wwwzfm livenl Of download de CFM app, dan kan je ook live luisteren naar je eigen lokale radio. Met nu Jim Croce. Of Chicago. ...van Jim Croce en de bad, bad Leroy Brown. We zitten in Q1 van de kwalificatie Formule 1 in uh, Rusland. En de beide Mercedes staan op kop. Hamilton 1 en Bottas 2. En uh, Max en uh, Ricciardo zijn inmiddels ook de banen op... ...dus ze gaan waarschijnlijk ook nog een tijd zetten in Q1. Nog ruim vier minuten te gaan.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 van Gauwau. Muziek vanmiddag tussen 2 en 5 uur. Zou ik deze van uh, Roger Clover en Casts En Love is All. Een heerlijke klassieker zo op de zaterdagmiddag. 7 minuten voor half 3. Zo dadelijk weer meer info. En natuurlijk om half drie. Zo dadelijk het CFN bericht.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 Ja de single Strip That Down, dat was de single van Lion Pain. Inmiddels vier minuten voor half drie geworden, ja, afgelopen dinsdag... hadden we een raadsvergadering ook live te horen, trouwens, bij CFM. En daar hadden ze het onder meer over dat onafhankelijke onderzoek, Albert-Jan. Ja, maar het overal gevoel was... integriteit leidt tot lange raadsvergadering. Ja, dat bleek maar weer. De raadsvergadering van afgelopen dinsdag telde slechts drie bespreekpunten. Toch zou het een lange avond worden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 Wordt vervolgd. Dankjewel Albert-Jan. En het uh, afscheid van uh, Gerard Kuipers. Dat is uh, aankomende woensdag trouwens. In het uh, Zandvoortsmuseum. Museum. looks through me with its x-ray vision and all systems run the ground What is this?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 Zo is het. En uh, ja, mocht je inderdaad het weer uh, willen blijven volgen... de website van uh, Weerman, uh, Lex van de Oorden is altijd beschikbaar. En meteopagina.nl, daar vind je het allemaal op. Nou, dit weekend hebben we nog een lekkere nazomer. Is voor het horen Vandaar deze, Summer Breeze. See the curtains hanging in the window... In the evening on the night... Little light shining through the wind. Let me know everything's alright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 I'll follow my lead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 Op het strand, en op het dorpsplein, kerkplein, overal hebben we optredens. Want je moet bijna weer verder met zingen. Um, maar um, ja, treden jullie vaker op met het uh, Wapenzangers?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 worden waarom niet je mij alleen waarom je alleen? Jantje zag alleen geen spruim hangen in een filmfilm knollenland. In een groen groen knollenland. als we gaan dan met z'n allen Kameraden hand in hand. Hand in hand. Als het gas twee kondjes hoog is. Als het gas twee kondjes hoog is. Met z'n allen naar de zaad. Met z'n allen naar de zaal. Zie de maan schijnt door de bomen. Weer naar Rotterdam te gaan. Even een tussenspel. Aan het strand. Daar in het grondschoen Eickhout. Ik heb mijn wagen volgeladen. Het Zou het erg zijn, lieve ouders? Zou erg zijn, ouders. Zou erg zijn, ouders. Dat zijn, Dat we al betrossen zijn. zijn. lagen bij nachten. bij nachten. Overal waar de meisjes zijn. Uit van u een lift meneer Uit van u een lift meneer Tussenspel Haal het strand Haal strand stil en gelaten Dag en dag sta ik op wacht Dag en dag sta ik op wacht Gelenig reetje uit de polder zijn stille getuigen. Zijn stille getuigen. Als, ik Als ik met mijn fietsbel bel, oude stoere grijze zeeman, zeeman. Papier loopt, Papie loopt al niet zo snel, op de sluizen van IJmuiden, Morgen, hier in het uh, centrum van Sansfoort, het Shanty en Zeeliederen Festival. En deze plaat ga je vast en zeker ook alweer horen. Aan het strand, stil en verlaten. En het leuke is van dit soort plaatjes: he, van die uh, Shanty en Zeeliederen. Hele simpele teksten, maar het maakt het werk uh, aan boord van uh, de schepen wel wat lichter. En uh, Vandaar dus uh, al die uh, Shanty en uh, Zeeliederen.